De weg ligt open. Een hoorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Nien van Zand. in de bewerking van Anna Bosman. Regie Marlies Cordia. Deel 4. Ik heb groot nieuws. Ik ook. Jij eerst. Nee, nee jij eerst. Ten slotte ben jij de gast. Nou, uh, Jan Tien zou het erg leuk vinden als jij bruidsmeisje op de bruiloft wil zijn. Ik? Ja, jij Marie. Maar waarom? Ik bedoel, wat ken ik haar? Mag ken je? Je bent bijna familie, Marij. En wij vinden het allemaal fijn als jij die rol op je wilt nemen. Nou dan moet ik misschien wel een andere jurk aanschaffen. Zoek Zoek jezelf maar uit, hoor. En uh, nou jouw nieuwtje? Nou, misschien is dat wel niet zo leuk. Alleen, je bent de eerste die het weet. Ik ga hier weg. Hm? Of beter, ik ga op, op kamers, zoals dat heet. Gefeliciteerd, kleintje, gefeliciteerd. Jij begint eindelijk volwassen te worden. Nou, dat werd ook een hoog tijd, hoor. Maar uh, heb je al onderdak? Ik bedoel, uh, heb je al een kamer? Ik heb me suf gelopen om goedkoop onderdak op de kop te tikken. Nou, en toevallig hoorde mijn baas ervan en die deed me een fantastisch aanbod. Je wil me toch niet gaan zeggen dat... Ja, misschien wil ik dat wel. Dus jij wilt zeggen dat je bij die lauw gaat in, Ja? Ja. Nou, dan ben je er mooi ingetrapt. Ingetrapt? Zo moet je dat absoluut niet zien. Oh nee, hoe dan? Het gaat om een eerlijke afspraak. Ik krijg die leegstaande zolderkamer helemaal gratis. Hm, kunst? Niks kunst? Het doet toch niet altijd zo negatief? Ik heb ook de kost gratis. Vijf dagen middag eten. Zeg, en daar staat niets tegenover? Dat krijg je allemaal omdat je zulke mooie groene ogen hebt? Klits toch niet? Ik ben daar zo vrij als een vogel. En aan die vrijheid ben ik zo langzamerhand wel toe. Dat noem je vrijheid. Hij ah, zit mij vraagt, Zit je nu mooi vastgebakken aan die lui? Voor een kamertje en een hap eten. Doe toch niet zo dwars, Sjoerd. In plaats van dat je blij bent, zit je alleen maar te fitten. Ik kan het helemaal inrichten zoals ik zelf wil. Zou maar niet te veel kosten maken voor dat hockey. Je mocht willen dat je zo'n hockey had. Ik zeg het alleen maar om geld te besparen, snap je dat dan niet? Straks dan gaan wij op de boerderij wonen en heb je het allemaal voor niks? Straks? Dat is nog zo lang. Eerst wil ik helemaal op mezelf zijn. Kom maar eens kijken wanneer ik alles aan kant heb. Dus, dat mag je van je baas? Ik heb je toch gezegd dat ik vrij ben... Dat ik eindelijk kan doen en laten wat ik wil. Maar dat betekent niet. Pa. Dat we als man en vrouw kunnen omgaan. Zeker niet nu we allebei naar een doel toe werken. Op rantsoen dus. Sjoerd, wat, wat heb je toch? Ik kan opeens geen goed meer bij je doen. Nou, let er maar niet op. De hele dag alleen een rotje muur. Komt dat door mij? Nee, nee, maar dat komt er wel bij. Ik had eigenlijk veel liever gezien dat je een vrije kamer had gekozen dan eentje bij je baas. Wat maakt het nou uit? Je kan komen wanneer je wil. Maar je weet net zo goed als ik dat jij ook hard voor je studie moet werken. En ik ook. Alles goed en wel, maar als die baas van jou die kapper één keer het hart in en donder heeft... om om welke reden dan ook de deur te wijzen, dan neem ik je mee. Dan trouwen we onmiddellijk. Stel je toch niet zo aan. Zeg op, wat zit je eigenlijk dwars? Wil je het dan zo graag weten? Langzamerhand begin ik wel benieuwd te worden, ja. Goed dan. Gisteren kreeg ik een verlovingsbericht dat er niet omloog. Het kan er, daar zeker. Hoe weet je dat, van de boerderij? De boerderij? Laat me niet lachen. Die zullen mij niet inlichten. Heb ik het goed geraden of niet? Ja. En daarom is meneer Boos... Die Frida heeft de brutaliteit gehad om zich te gaan verloven zonder dat aan een zekere Sjoerd te vragen. Misschien wel met de miljonair. En nu voelt de ex-vriend zich zwaar beledigd. Ze is verloofd met een of andere diplomaat. En natuurlijk is die veel ouder. Ben je uitgenodigd voor de bruiloft? Uitgenodigd? Ze kan voor mij wat barsten. Maar toch ben je jaloers. Ach onzin, ik ben alleen maar kwaad. Je bent kwaad omdat je jaloers bent. Dus je krijgt het rijk alleen? Ja. Ja, het moest er toch eens van komen, hè. Ach, misschien is het aan de ene kant wel goed dat ze voor zichzelf gaat zorgen. Ze worden maar in de watten gelegd en wat krijg je? Stank voor dank. Met onze Peter is het net zo gegaan. Ach. Op stellen sprong trouwen. Piet wilde dat nog tegenhouden. Maar ik heb hem het heilige kruis nagegeven. Kom nou zeg. Op het laatst deed ik niks meer goed. Ach, ze is eigenlijk nog zo'n kind. Ze zijn ouder dan je denkt. Huh? Kijk maar op de televisie. Kinderen van veertien gaan al het huis uit. Maar hij is toch al bijna 21, maar toch. Ja, gaan ze nou bij die jongen wonen? Alsjeblieft zeg, bespaar me de ellende. Nee. Ben er baas? Je meent. Het. Ja. Dan kan ze op kamers wonen. Tenminste een vertrouwd adres. Hè. Zo te zien zijn het keurige mensen. En ze hebben het er best naar de zin. En die jongen? Ja, daar kan ik eigenlijk geen hoogte van krijgen. Ja, hij schijnt van goede komaf te zijn... maar ik kan geen hoogte van die jongen krijgen. Eigenlijk is het een stuurse boer. Maar ja, hij is wel harde hoor. Komt ze aan zo iemand? Je zou toch denken dat hier in de buurt genoeg jongens van haar leeftijd... Ook genoeg, ja. Maar probeer er maar eens wat van te zeggen. Dan krijg je meteen de wind van voren. Nee... Je kan beter maar niks zeggen. Alleen uh, het enige wat die Sjoerd wil, hè, ja Stewart, zo heet hij, dat is reizen. Als hij de kans krijgt, is hij gevlogen. Gevlogen? Ja, hij is gek op reizen. Oh, maar dan is het geen echte boer. Een boer in hart en nieren blijft op honk. <laughs> nou. Dan is die van Marie vast een zeker een bijzondere soort. Reizen, reizen en nog eens reizen. Dat zal straks wel anders worden. Ik hoop het, buurvrouw. Maar ik heb er een hard hoofd in. Hij nou, had dan even laten weten dat je kwam. Oh nee, het is een verrassing. Hm. Goh, wat ruikt het hier, Mus. Gauw even naar raam open. Die planten hebben ook al geen zeven weken water gehad. Ja, dat zijn droogbloemen. Ja, dat zijn het geworden. Tjonge, tjonge. Als je straks ook zo met het land omgaat, zijn we zo aan lager gewand. Ga ja, maar even lekker zitten en doe dat eraan dicht. Hè. Dan zet ik koffie, tenminste. Laat mij dat toch doen. Dat is geen mannenwerk. Oh nee, dan heb je mijn koffie zeker nog nooit geproefd. Alleen moet ik even een paar theelepeltjes lenen, meneer. Dan doe ik even de vaat. Ach, laat nou toch. Nu komt hij toch niet op te werken. Het is zo gedaan. Jij dan maar op de koffie uit. God, wat een smeerboel is het hier. Ik snap niet dat je hier kan werken. Ach, eigenlijk slaap ik hier alleen maar. Studeren doe ik op de biotheek, Kom nou even zitten hier naast me. Nee jongetje. Zo zijn we niet getrapt. Ach, dat wat uitmaakt. Voor jou niet. Maar het is niet alle dagen feest. Feest, feest, maar hey. We houden toch van elkaar. Nou, kom nou hier bij me. Kom nou, joh. Zo nee, nee. Eerst moet de zaak hier aan kant zijn. Ik kom nou, ik, ik heb je wat te vertellen. Oh jee. Hij heeft me weer wat te vertellen. Vooruit dan maar, meneer Dijkema. Ja. Nee, let van me af. Vertel me eerst je nieuws. En dan? Dan ga je koffie halen. Eerst het nieuws. Nou... Over drie maanden, daar gaan jij en ik een hele echte zwerftocht maken. Maar we zouden toch eerst naar Sauerland gaan? Ja, nou, Dat is maar een eindje. Nee, nee. Wij gaan er eens anderhalve maand helemaal uit. Anderhalve maand? Ja, en wat is dat nou nog op een mensenleven? En uh, dat heb je echt wel nodig, hoor, om Griekenland en Turkije echt te zien. En weer van zo'n reis genieten, dan moet je je degelijk voorbereiden. Je weet dat ik er al een keertje geweest ben, hè? Maar ik heb nog maar een heel klein stukje gezien. En hier heb ik wat boeken over deze landen. Moet je maar eens kijken. Die moet jij ook lezen. Ik ben helemaal in de stemming. Hier. Maar het lijkt me fantastisch samen met jou. Maar moet het nou echt zover? Italië of Spanje, daar zou ik al heel tevreden mee zijn. Rome bijvoorbeeld, al die musea. Niks heb ik gezien, niks. Ach, dat, dat, dat komt wat later allemaal wel... Nu moeten we er echt van genieten. Maar lieve Sjoerd, dat kunnen we toch helemaal niet betalen? We moeten toch ook sparen voor straks? Zo'n zwerftocht kost toch helemaal niks? Helemaal niks? Nee. Klimaat is zo mooi dat we ons een hotel kunnen besparen. Je wilt toch niet zeggen? Ja, ja, dat wil ik wel. Slapen kan je gewoon in de open lucht. Niks aan de hand. En we hebben altijd nog ons kleine tentje. Mensen, jullie wat weer nog meer. Zeg, jij hebt toch wel een rugzak? Ja. Nou dan. Maar lieve Sjoerd, luister nou even. Wat nu weer? Niks. Maar ik ben nog geen 21, zoals je weet. Ja, dat weet ik. Nou, en? Nou, alles. Ik woon er wel op kamers. Maar ik krijg nooit van mijn leven toestemming van mijn moeder... om er op die manier met jou op uit te trekken. Je moeder? Ja, mijn moeder. Ze heeft het aan haar hart en ze kan geen spanningen verdragen. Maar je hebt toch zelf ook wel een wil... Zit daar maar niet over in? Nou dan. Hé, hey, het is toch nog wel aan, Tesseland? Dat zou ik denken, ja. Voor mij is het niet zo'n probleem. Maar breng het mijn moeder maar eens aan haar verstand. Ze wil er gewoonweg niet van horen. Oh nee. Nee, dat weet ik wel zeker. Dan zal er maar één ding op zitten, Marie. Je ontvoert me. Waarom onzin? Ik ga met jou trouwen voor op reis gaan. En waarom ook eigenlijk niet? Jouw spulletjes zullen hier best een plaatsje kunnen vinden. Ik krijg eindelijk iedere avond koffie en behouden van elkaar. Als het allemaal zo simpel was... Ah, nou, lief kleintje, het is zo simpel als ik het zeg. Ach, sjoerd. Ik zit hier nog maar net. En... Ja? Zeg maar dat je graag met mij wilt trouwen. Ja, ook. Maar ik wil zo graag mijn diploma halen. Moeder staat erop hoor je te... alweer je moeder, altijd je moeder, je moeder. Zeg eens meer van Van der Werf... Gaat zij soms voor een Sjoerd Dijkenma? Nee, natuurlijk niet. Nou, nou dan. Dan ah, haal je diploma gewoon wat later, hè. Zoiets zou je in Wageningen op de snoods in Arnhem ook wel lukken, dacht je niet? Lieve Sjoerd, laten we er nu niet verder over praten. We hebben deze weken wel wat anders te doen. Je bedoelt? Ik bedoel de trouwdag van je zusje. Dat moet een mooie dag worden... Ik zal verschrikkelijk mijn best doen, me voor de familie Dijkema waardig te gedragen. Nou, stel je niet zo aan. Blijf nou wie je bent. Als ze jou niet lusten, lusten ze mij ook niet. Wees maar niet bang. Ik ben niet bang. Maar help me een beetje, Sjoerd. Ik wil zo graag dat we er allemaal mooie herinneringen aan overhouden. Niet alleen een serie goed geslaagde bruidsfotos, maar maar. Hè? Het klinkt zo zwaar. Mm, zeg het maar. Maar het begin van een nieuw leven. Dat we samen op een goede manier kunnen opbouwen. Maar Marij, ik wil niks liever. Echt, George? Ja, Marij. Hmm. Dat wilde ik u vertellen. Zo, zo. Nou, in de eerste plaats gefeliciteerd... Dat is een hele stap. Daar zijn we ons van bewust, meneer. Ja, dat hoor je altijd. Wij hebben jullie jonge luiden nu altijd zo'n haast om maar getrouwd te zijn. Het is dus voor mijn vrouw en mij een strop. Maar misschien nog wel meer voor jezelf. Hoe bedoelt u, meneer? Nou, ik had graag gezien dat je dat laatste examen eerst nog had gedaan. Weet je, in een huwelijk heb je het niet meer alleen voor, het, zeg zeggen, maar, Rij. En ik dacht wel dat ik uit ervaring kan spreken... na een veertigjarig huwelijk. Veertig jaar, meneer? Is dat verschrikkelijk. Ja, ja, en met dezelfde vrouw. <laughs> nou, alle gekheid op een stokje. Mijn kinderen zijn ook vroeg getrouwd en daarna geëmigreerd naar Australië. En gelukkig hebben ze daar een zaak opgebouwd. Daar konden wij in onze tijd onze meningsverschillen ook een beetje op afreageren... Maar dat zal wel niet zo vaak nodig zijn geweest, denk ik. Nou, daar vergis je je, Marie. Nee, niet in de, laten we zeggen, de eerste tien jaar van ons huwelijk. Daarvoor hadden we het zelf ook veel te druk met onze zaak. Ja, wij begonnen ook met schuld, moet je denken. Wat? U dan ook al? Ja, zo is het. Maar dat is niet zo'n ontzettende ramp. Wij zijn er altijd dankbaar voor geweest... dat we nooit erg ziek zijn geworden. Een onmozel griepje daar gelaten... Daardoor hebben we keihard kunnen werken. Met als resultaat dat we nu een prachtige zaak hebben opgebouwd. Alleen voor wie? Onze kinderen zullen uit niet terugkomen om de zaak van ons over te nemen. Ach, en misschien is het ook wel beter zo. Waarom beter? <laughs> ik vind dat het jonge mensen niet te gauw goed moet gaan. Dan verdwijnt de vechtlust, zou ik maar zeggen. Welstand die je zonder meer komt aanwaaien, zijn gevaarlijk bezit. Wat klets ik toch over mezelf als jij met zo'n prachtig bericht komt. Oh, dat hindert niet, meneer. Maar we raken je voorlopig toch niet kwijt, wel? Je vriend heeft nog wat jaartjes voor de boeg. Jij staat er in dat opzicht veel beter voor. U kunt ervan op aan dat ik u in de maand januari niet in de steek zal laten. Hij moet dan toch hard werken voor een of ander tentamen. En kan dan best een paar keer in de menza gaan eten. Ik begrijp dat je hier toch weg wilt. Maar hebben jullie dan een huis of een flat? Ik bedoel maar... Sjoerd uh... heeft een ruime kamer in Wageningen. Ja. Van een keuken kan je nauwelijks spreken. Ach, maar we zijn maar met z'n tweetjes. En als ik jullie nou eens een beter voorstel doe? Een beter voorstel? Aha. Jullie zijn nog jong. Jouw vriend heeft geloof ik een wagentje? ja. Als ik jullie nou eens onze hele zolderverdieping geef. Wij blijven natuurlijk smiddags warm eten en dan kunnen jullie dat s'avonds doen. Kijk, we weten wat we aan jou hebben. Ik, ik wil ook nog wel een groot dakraam op het zuiden laten maken. Nou, wat vind je daarvan? Tja, is dat het enige wat je hebt te zeggen? Ja, meneer. Ik persoonlijk vind het best een prachtig aanbod. Dat zou heel veel problemen oplossen. Maar. Ja, natuurlijk moet je het eerst met je vriend over vragen. Dat begrijp ik ook wel. Maar laten we wel zijn, zo'n aanbod krijg je niet iedere dag. Ik kan het niet zomaar achter Sjoerds rug omdoen. Nee, nee, dat is ook het laatste wat ik wil. Maar zou je niet zelf alvast in principe een toezegging kunnen doen? Liever niet, meneer. ja, nou, misschien heb je ook wel gelijk. Maar laat het me zo gauw mogelijk weten. Beslist, dat beloof ik u. Morgenavond ga ik weer naar Wageningen en misschien kan ik van daaruit wel even bellen. Ja, dat zou fijn zijn. Nou, ik zou zo zeggen, doe je best, Marij. Ik denk echt dat het een goede oplossing voor jullie is. Ja, het is toch een geschenk uit de hemel. Hm, mooie hemel. Nee, meisje, jij bent er weer hard op weg jezelf van de curatelen te laten stellen. Maar die man, die bedoelt het heel erg goed met ons. De schotellinzen lokt wel, hè? Ach, Sjoerd. Praat toch niet zo'n onzin? Ja, natuurlijk. Wanneer ik probeer de zaken zuiver te houden, praat ik onzin. Goed. Goed, Sjoerd. Als jij er absoluut tegen bent, dan houden we ons aan de eerder gemaakte afspraak. Hoewel? Wat nou weer, hoewel? We zouden er een massa mee kunnen besparen, Sjoerd. Wie weet kunnen we van dat gespaarde geld volgend jaar al een nieuwe auto kopen. Ik kan als het moet echt heel zuinig zijn. En het hoeft toch niet altijd zo te blijven. Hm, moest er nog bij komen ook. Als ik mijn diploma zou halen. En als meneer zijn zaak nog eens overdoet. De man is ook al bijna aan zijn ouwee. He? Jij hebt jou laten inpalmen, geloof ik. Vrijheid stelt voor jou schijnbaar weinig voor. Je bent er amper aan toe en je koudt alweer in je schulp. Weet je, Marij... Je kunt kiezen tussen je baas of met mij trouwen. Maar dan ook mijn leven in Wageningen delen. Toekomstige mevrouw Dijkema hoeft wat mij betreft dat kappersdiploma niet te halen. Sjoerd, sure, je bent gemeen. Nee, maar ik ben niet gemeen. Die baas die heeft het gewoon slim bekeken. He? Jij is straks met een man getrouwd die thuis wel aan de nodige ping pingping kan komen... om zijn salon over te nemen of te verhuren. Dan kan hij een leuk leventje leiden. Nou, we hebben die kapper helemaal niet nodig, begrijp je? Ja, Sjoerd. Sure. Heus, ik wil dat jij een gelukkige mevrouw Dijkema wordt. En haar man is echt geen beul en die gaat er zelfs mee akkoord dat ze werkt. Alleen niet in Utrecht, maar bij mij, in Wageningen. Oh, Sjoerd, sure. ik zal er verder niet meer over zeuren. Ik zal morgen je besluit aan mijn baas vertellen. Tot een week voor ons huwelijk zal ik bij hem blijven en daarna ga ik naar Wageningen. Maar ik wist wel dat je dat zou zeggen. Dat tot wij samen zo'n paar weken door het dromenland hebben gezworven. Hm? Ja, Sjoerd. Sure. <laughs> het is me toch wat. Ik kan me pak beter aanhouden. <laughs> ja. Ach, misschien is het beter zo. Hm. Ja, maar toch had ik het liever gehad dat Sjoerd eerst zijn studie had afgemaakt. Ja. ja, maar zeg hem dat maar eens. Hij wordt met de dag koppiger. En dat eeuwige gereis. Oh, maar dat gaat wel over als hij hier op het erf is. En dan valt er niet meer zoveel te reizen, hoor. Nou, ik help het je hopen, douwe.